Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is voor meer dan 500 miljoen euro aan stormschade, omgeknakte bomen, weggewaaide dakpannen en omgewaaide vrachtwagens. Nog nooit eerder kregen verzekeraars in één week tijd zoveel schademeldingen binnen. Stormen Dudley, Eunice en Franklin hebben een spoor van vernieling achtergelaten. En als je nou denkt, ik ga even lekker bijkomen van de storm door in het bos te wandelen. Dat moet je niet doen, nee, nee. Want je zou denken, oh de storm is wat gaan liggen. Maar um, er hangen nog wel een aantal takken in de bomen zelf en dan heeft het niet heel veel wind nodig om ervoor te zorgen dat toch die tak valt. Dus het is nu nog heel gevaarlijk om het bos in te gaan. Bij een fietspad in Almere is vanochtend een dood iemand gevonden. Daarnaast lag iemand die zwaar gewond was. Die is naar het ziekenhuis gebracht. We weten nog niet of het gaat om een misdrijf. Ook vandaag is er weer topoverleg over Oekraïne. De bondskanselier van Duitsland, Scholz, belt vanmiddag met de Russische president Poetin. Ook praten de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Rusland met elkaar. En toeristen die willen genieten van onze grachten, tulpen en molens, hoeven straks niet meer naar Nederland. Vlakbij Berlijn wordt gebouwd aan Holland Park, waar al die dingen worden nagebouwd. En nächstes jaar, eerste kwartaal, dan gaat het los. Dan maken we die eerste oefening hier van dit bereik. Hier Dat is de grootste ingangshalle. Daar komt.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 Na twee uur Zandvoort, een hele goeiemiddag en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er weer in studio Tolweg 10A met de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. En als eerste plaats naar het nieuws en weer hoorde je de single van Nicole in Don't You Want My Love. Goedemiddag, Albert Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Drie uur lang live vanuit de studio. Ja, en we, we hebben inmiddels acht gouden medailles. Uh, ja, er komt ook niets meer bij, denk ik, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. nee maar mooie, mooie prestatie, want we, we staan op dit moment op plek nummer vier. Oké. Okay. Oh, zo, zo, waar zo'n klein land toch weer groot in kan zijn. Mooi, hè? hè? Mooi. Maar wat ik vooral leuk vind, vond, uh, is natuurlijk uh, ook... dat er uh, in andere disciplines uh, er weer uh, meegedaan werd. Met name kunstrijden uh, voor de dames. Hartstikke grote prestatie. Waar natuurlijk is, is, is die snowboarders uh, ook geweldig en de skiers er weer bij. Skeleton. Skeleton en uh, de bobslayers. Nee, hartstikke leuk. Nee, uh, morgen 1 uur is de Nederlandse tijd, is de slotceremonie. Ja, en dan vallen we weer in een heel diep gat, uh, Rob. Ja, wat gaan we dan doen, ja. uh, s ochtends uh, op televisie? Wachten op een WK, wat krijgen we nog meer allemaal? Uh, maar goed, in ieder geval... Ja, de Formule 1 komt natuurlijk ja, weer. Formule 1 begint weer. Heb jij nou. al uh, via Play? Uh, nee, ik heb het nog niet. Ik, ik, zit nog, ik ben in Dubio of ik daar wel aan begin. Ik bedoel, uh, anders kijk ik wel in de kroeg. Ik bedoel, dat is ook wel een goed excuus, toch? Ja, heel, heel <laughs> goed, heel goed. Goed, ja, en meneer Hamilton heeft van zich laten horen. Ongelooflijk, ja, hij is er oh, weer. En oh, hij doet mee, oh. hè, aankomend uh, seizoen. Hij gaat weer meedoen, meneer Hamilton. Want ja, nou ja goed, in, in mijn optiek... door zijn opstelling na de, de verloren race in Abu Dhabi het nergens meer verschijnen en, en, en noem maar op. Ik, ik vind het erg onprofessioneel, zoals hij is geweest. Zeker, zeker. Nou, Judas nou, uh, ja, heeft ook uh, heel veel uh, schade veroorzaakt, uh, ook uh, hier in Zandvoort. Daar hebben we ook nog uh, aandacht voor, geloof ik, hè? Ja, zeker. We hebben een hele uitgebreide uh, documentaire, reportage, moet ik zeggen... van onze collega's van NHTV, want die hebben op de Noord-Hollandse kust... Diverse items gemaakt met uh, uiteraard ook van Schiphol. Heb je dat gezien vrijdagmiddag? Ja, oh. spektakel. je ik, ik, ik zou in elk vliegtuig wel willen hebben gezeten. Ik, bedoel, ik heb nog nooit een doorstart meegemaakt. Jij? Nee, ook niet. Nee, maar die mensen vonden het best wel eng, hoor. Die uh, uiteindelijk het uh, vliegtuig verlieten. Uh, ja. ja, ja, nee, hmm. Klopt. Goed, uh, maar goed. Wat ook niet ontbreekt zijn natuurlijk de vaste items. Uh, zoals er is om half vier de evenementenagenda. Uh, om half drie het weerbericht. Nou, uh, ik benijd die mensen niet die nu allemaal hun ramen hebben gelapt. Want ik denk dat ik het morgen weer kan doen. Want uh, uh, het is nog niet... Uh, ja, het ergste is natuurlijk voorbij. Maar we hebben nog steeds uh, behoorlijke windstoten. Goed, dier van de week. Die uh, om half vijf. Hij weegt 52 kilo. Schoon aan de haak. En uh, hij luistert naar de naam Luc. Dus dat is om half vijf Luc. Het gedicht van de dag. Nou, het wordt weer een ouderwetse tranentrekker van het eerste uur. En uh, de, de passende titel, het uh, is voorbij. Ja, niet, niet, niet de, de, het weer, maar uh, het, het is voorbij. Uiteraard hebben we over twee tal platen Zandvoorts nieuws in het kort. En wat ook terug is, is voetbal. Ja, ja, ja we gaan ja. weer voetballen. Jan. Tien over half uh, uh, drie voor de eerste keer schakelen we rechtstreeks met uh, Jan van der Leden. Want die is uh, aanwezig bij de wedstrijd ASV Arsenal tegen SV Zandvoort. Uh, twee uur hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zo is het, we hebben er weer zin in. En we zeiden het net al, achter gouden medailles. En daarmee staan we op dit moment op plek nummer vier in de medaillenlijst. En een hele goede prestatie van de Nederlandse sporters daar in China. Nou, voor al die sporters de volgende plaats.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 Always believe in your soul You've got the power to know You're indestructible Always believe in You are gold I'm glad that you're bound to return Something I could have learned You're indestructible Always believe in In your soul you got the power to know You're indestructible Always believing you are gone The life that you're bound to return There's something I could have learned You're indestructible Always believing You are gone Always believing your soul You've got the power to know, you're indestructible, always believing, you are good. I'm glad that you're about to return, something I could have learned, you're indestructible, always believing. Speciaal voor onze sporters, Deze van SpendaBelly, you're the golds. Inderdaad, acht gouden medailles. Tot nu toe en verwacht ook dat er niks meer bij komt. We hebben vijf zilveren en vier bronzen medailles. Maakt het totaal van 17. En daarmee staan we op dit moment op de vierde plek en waren een klein landje groot in kan zijn. Hè? geweldige prestatie daar uh, in Beijing. Zodadelijk het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, over uh, de storm en uh, andere berichten. Je hoort het naar deze van Madonna. Hier is ze nog een keer met de borderline. uit de jaren 80 en een beetje uit de beginperiode van Madonna. Je hoort met de borderline. Nou, er is weer heel wat gebeurd en ja, gisteren ook heel triest nieuws vanuit Haarlem, Albert-Jan. Klopt, een 47-jarige man uit Zandvoort is vrijdagavond in een restaurant aan de Spaarnwouderstraat in Haarlem neergestoken en in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Een 39-jarige man is aangehouden door de politie. Rond uh, half tien uh, kreeg de politie melding van een steekincident. In een restaurant aan de Spaarnwouderstraat werd een slachtoffer met een steekwond aangetroffen. Deze 47-jarige man uit Zandvoort is later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. In het restaurant werd een 39-jarige man uit Haarlem aangehouden op verdenking van betrokkenheid van het steekincident. Het onderzoek naar de toedracht is uh, nog in volle gang en de recherche spreekt graag met getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien van deze gebeurtenis, of heeft u informatie die het onderzoek kan helpen, dan komen de politie graag met u in contact. Bel 0900 8844, 0900 8844, of meld anoniem via 0800 7000, 0800 7000, Nu de storm die door onze provincie raasde weer een beetje is gaan liggen, wordt de schade pas echt zichtbaar. Zoals uh, omgewaaide bomen, dakpannen, dakpannen uh, vlogen door de lucht. En in de regio Amsterdam vielen drie doden door de storm. Uh, verder uh, was er op Schiphol, uh, je hebt het ook gezien hè? Ja, geweldige livebeelden, Spectaculaire beelden uh, van uh, het landen van uh, de vliegtuigen. Uh, er werd er toch ook nog volop in de provincie gekitesurfd. We hebben in het tweede deel van het eerste uur een uitgebreide reportage van onze collega's van NHTV. Want die waren op de diverse plekken aanwezig in de provincie. En hebben daar een reportage van gemaakt en die willen wij u niet onthouden. En in maart dan gaan we weer stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen over wie onze gemeente de komende jaren gaat besturen. Door de coronaperiode heeft iedereen gezien dat sport en beweging onmisbaar is. Maar hoe denken de partijen over deze sport in deze gemeente? In samenwerking met NOC-NSF organiseert Team Sportservice Zandvoort... het sportdebat bij de Zandvoortse hockeyclub. Lijsttrekkers debatteren woensdag 23 februari vanaf 7 uur op het podium... om te laten zien waar ze zich voor inzetten... zoals jullie als kiezers straks weten waar je op stemt. Met scherpe stellingen zal duidelijk worden waar de knelpunten liggen... en waar de komende jaren extra aandacht nodig is. Samen bepalen we zogezegd de toekomst. Onder leiding van dagvoorzitter Anne-Greet Haars... Gaat Lijsttrekkers met elkaar in debat. De kandidaten die hebben toegezegd aanwezig te zijn... zijn tot nu toe Marcel Sukel van Zee... Karim Elgebali van GroenLinks... Marco Deen van de PVV... Sven Drommel, VVD... Maaike Koe PvdA, Peter Kramer, Oudere Partij Zandvoort... en Kim Geuransvon van de Jong Zandvoort... en uh, tot slot Johan van der Marlen van D66. De organisatie houdt rekening met de op 23 februari geldende coronaregels. Zijn die er nog? Uh, nou, Dan niet meer, dan hè? Niet meer. Nee, nee, precies niet. Voor iedereen die niet live aanwezig kan zijn... is er een livestream via YouTube beschikbaar. Ook wordt het debat live uitgezonden... door uw eigen lokale omroep CFM... via tv-kanaal 40 van Ziggo. Dat allemaal op 23 februari. Het Sportcafé Sportservice Zandvoort. Het Sportdebat. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En het nieuws is uiteraard uh, ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, nou, je kan hem gratis downloaden door De Play Store uh, is hier gratis uh, beschikbaar. Dit is leuk hè. De nieuwe single van Bruno Mars en Anderson Paak, oftewel Silk Sonic. En die heet uh, Love Strain. Heel ik hoor je met Last Rain. Je de Last Train. Bijna half drie, nou, we hebben stormen juni's uh, weer uh, gehad. Maar we zijn nog niet van de wind af volgens mij, albert -Jan. Zeker niet, en ook niet van uh, de windkrachten... Uh, die uh, de komende dagen nog uh, over Zandvoort uh, zullen, uh, ja, uh, zullen verschijnen. Maar even terug naar vanmorgen. Vanmorgen scheen zelfs geregeld de zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking weer toe en volgt er regen. Dat is wel goed voor de ramen, hè? dan hoef je dat zelf niet te doen. De westen tot zuidwestenwind is nog altijd duidelijk aanwezig... en is krachtig tot hard in de polder en stormachtig aan zee... met zware windstoten tot nog steeds 90 km per uur. De temperatuur loopt op naar 8 graden... en morgen is het wederom bewolkt en regenachtig... en wederom waait het flink uit het zuidwesten en wordt het 11 graden. Na het weekend staat, opnieuw, uh, staat er maandag opnieuw veel wind. In de polder krachtig en aan zee nog steeds stormachtig. 6 tot 8 boven met zware windstoten. De temperatuur loopt wederom op naar een graad of 8. En de rest van de week is er een mix van wolken, zon en soms een bui. En de wind neemt dan gedurende de volgende week eindelijk rustig in kracht af. En het wordt 8 tot 10 graden. Maar de komende dagen kunnen wij nog genoeg wind verwachten. Ach, het derdy. Nou, het weer is uh, na te lezen onder meer uh, op de, de webpagina van uh, Rico Schreuder. Of we uh, kijken uh, ook op onze eigen CFM-app. Uh, dat is de verkeerde. En dan uh, gaan we nu deze plaat voor je draaien. De nieuwe single van uh, Lucas Graham is hier. And all of it all. I'm delirious. We've been up all night trying to make things right. I'm running out of words to say. Why so serious? Cause it hurts so bad when you look like that. But I don't want to turn away. I know you don't want me to go. And you know how to keep me awake up the heat when it's cold Baby, at the end of the day I got problems, I got demons Who still love me For some reason, I know you got me When I fall, cause you want All of it, all of it all You got moves, but I like seasons Pushing on me, I ain't leaving I'm still right here When you call, cause I want All of it, all of it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 I when you call Cause I want you all of it, all of it, all, oh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh I know you don't want me to go And you know how to keep me away Beating up the heat when it's cold Baby I don't know what to say We're in a house throwing stones You know we keep a roll full of pain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 Het gaat weer een groot hit worden met Deze nieuwe single van Lucas Graham en all of it all. Zo dadelijk gaan we weer voetballen. Ja, weer contact opnemen met Jan babies, but you won't have your man. While he's Klassieker van Candy State en de Young Harts Run Free. Voordat we straks naar Amsterdam toe gaan naar Jan van der Leden voor het voetbal van vandaag, is nog even een bericht. De enige echte nog overgebleven schelpenkar van Zandvoort staat, zoals velen van u weten, op de verkeersrotonde bij Nieuw Unicum. De kar is aan de achterzijde kapot uh, of de klep zit gewoon los. Dat is niet echt goed te zien. In 2016 is het kapotte wiel van de meer dan 100 jaar oude schelpenkar nog door Jan Kol Jan en Jaap Brugman in samenwerking met staalbewerkingsbedrijf eh, Martijn Jacobs gerestaureerd. Vervolgens werd de kar op de rotonde bij Nieuw Unicum geplaatst waar het een blikvanger is bij de entree van Zandvoort. Maar de hamvraag is natuurlijk, kan de kar nog gemaakt worden en wat wel en wie gaat dat betalen? eerst maar eens een werke, de werkelijke schade opnemen... voordat de sponsoren gezocht kunnen gaan worden. Dit ter info. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, we gaan zo meteen over naar het uh, voetbal. Ja, en dan uh, spreken we Jan van der Leden weer sinds een uh, hele tijd. Maar eerst deze van Billy Joel. Dat was uh, de single van uh, Billy Joel en de Down Girl. We gaan naar uh, Amsterdam toe, naar Sportpark de Schinkel. Daar is uh, aanwezig uh, Jan van der Leden. Al een hele tijd niet gesproken. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, dat is een hele tijd geleden. Hoe is het met je? Bij mij is het heel goed. Mooi, gelukkig. Goed om te horen. En uh, we ja. mogen weer uh, voetballen. En zelfs uh, met uh, toeschouwers. Ja, inderdaad. Ja. Niet dat het heel terug is, Jim, maar... Uh... Even een plekje uit de wind opgezocht, want dat uh, is toch wel een die windje over overgesteld spel. Ja, want jij bent uh, vandaag uh, in Amsterdam de eerste wedstrijd die we naar, uh, naar de rust uh, weer uh, gaan uh, spelen tegen de nummer 4 op dit moment in de competitie, ja. Arsenal. Ja, tegen, tegen de nummer 9, dat zijn wij. Klopt. En die, die plek zijn uit terecht gekomen omdat ze de laatste weken toch wel goed speelden voor de, voor de wind. De uitgebreide winterstopplein om te Ja. maar we vandaag wel uh, Milan-Berg-Belenkamp missen. Dat is jammer. Die uh, lopen de knieblassuren in die oefencampagne opgelopen. We hebben wel een paar hele mooie oefenwedstrijden gespeeld, hè. We hebben tegen Ajax gespeeld. We hebben tegen Toronto gespeeld. tegen Rijnsburg. Oké. Okay. En de HFC. En uh, hoe zijn de verlopen? Wel, uh, wel goed? Ja, wat is goed? Er is met ruime cijfers gelijk gespeeld. 3-3, 4-4. Het zijn er 204-4 geëindigd. Het mooie is dat je wel veel scoort. Het jammer is dat, er, uh, dat je toch wel veel double krijgt. Hè? Ja, oké. Okay, maar als je dat tegen dat soort uh, teams uh, doet... is het toch helemaal niet verkeerd? Nee, absoluut niet. En het zijn ook echt leuke wedstrijden geweest. Leuk om te kijken. Ook Ajax. Dat was echt uh, geweldig. In de avondwedstrijd. Ja, mooi. En, ja. en het mooie is dat Ajax had gevraagd... van jullie een uh, wedstrijd tegen ons... Dat is goed en dan komen ze het uh, vroege voorjaar. Komen ze, uh, of het vroege voorjaar. Augustus, dus in augustus komen ze dan naar ons in, uh, in de voorbereiding. Ja, helemaal, helemaal leuk gewoon tegen ja. Ajax spelen. <laughs> heel, heel apart, Jan. Maar uh, vandaag ja. moeten we tegen Arsenal. In, uh, ja. De wedstrijd is uh, als het goed is uh, net begonnen. Ja, hij is nu nog steeds uit. Ja, <truhend> Volgens mij vol, met de harde wind tegen, dus dat is wel goed. Volgens, volgens mijn administratie ja. uh, is, de, de, is dit de eerste wedstrijd tegen Arsenal in deze competitie. Ja, is inderdaad de eerste wedstrijd. Ja. Want die eerste die was in december gepland, maar ja, die ging natuurlijk om bekende redenen niet door. Dus ja. we hebben geen vergelijkingsmateriaal. Nee, nou ja, vorig jaar hebben we ze gehad, uh, twee keer een paar hele spannende wedstrijden. Eentje die we op dit veld niet verloren. En thuis, thuis worden we nu tegen hem. Het is een vrij harde ploeg. Spelen grof. Het zijn ook grote jongens, moet ik zeggen. Tegen, de, tegen die kleine but die bij ons. Die ons. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar... Kijk, die oefencampagne van de laatste weken die is echt wel uh, in ons voordeel geweest. Tegen goede tegenstanders. Dus laten we hopen dat we dat voortzetten. Ja, zeker. En hoe zijn we nou uh, vandaag uh, zeg maar de wedstrijd uh, gestart? Een beetje, beetje oké? Okay? Ja, ja, absoluut. Het gaat lekker. We spelen met uh, vijf borstje wind tegen. De verwachting is natuurlijk dat de wind nog aan gaat wakkeren. Dus dat, misschien hebben we daar de voordeel van de tweede helft. Dan moeten we hem dan mee hebben. En voorlopig uh, ja, is het alleen maar op het middenveld voetbal. Dus, uh, er zijn nog geen kansen geweest voor geen van beide partijen. Oké, okay, nou jij houdt de wedstrijd uh, voor ons uh, in de gaten. En we komen straks weer bij je terug, Jan. Da dankjewel voor dit moment. En uh, tot straks, 0 tegen 0, Arsenal, SV Zandvoorts. EN mina. Tengo ya tequeñina oiga y tengo el mar como piscina. Uh, yeah, en la tierra una mansión, pero vivo en un avión, fingiendo tocar el cielo. También yo tengo una depresión que no tiene solución todo lo que tengo, quiero pedir perdón. Especialmente a delante, de antes, yeah, porque no sabía el dolor ni la presión. De la vida, hay un cantante, yeah. quiero pedirle perdón al niño soy de ante, yeah, que no quería ser el centro de atención. Solo quería ser. Que me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de 10.00 100 hectáreas y una vida millonaria. Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío, ni el hombre que mi mujer siempre ha querido. No soy mal agradecido, pero todo lo cambiaría. Con la salud de mamá, pa que me dura toda la vida. Y sé que estoy en deuda con ustedes, pero por mi país yo he hecho cosas que nunca mostré la rey hasta los fechas. Yeah. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace con la derecha Puede hacer mi cosa buena pero con una mal El que me quiere ver caído se aprovecha Y me tira la mala, la mala y normal Yo soy de caníberes y me puedo equivocar Esta canción no la hice pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedir perdón Especialmente el Que no sabía je een een leven. En je een heel andere Nou, en dan een uh, zonnetje erbij, uh, Overigens Dan komt het weer helemaal goed, hè, toch? Ja. Je hoorde de single van uh, Jay Baldwin. Nou, over zonnetje. Nou, dat, dat hadden we nou gisteren niet. allebei. heel even wel, hè? Heel even ja, de zon. En na de zon kwam meteen uh, de storm junius. De, stort, uh, de, de stortvloed. Na, ja, na nou, zijn, komt de stortvloed. Daar waren we niet blij mee. En uh, ja, ik geloof nou, dat onze collega's het uh, strand opgegaan waren. Ja, klopt ook. Ik bedoel, ze zijn door de hele provincie uh, gereisd. En uh, nu de storm uh, natuurlijk door, uh, door onze provincie raasde weer een beetje is gaan liggen... wordt natuurlijk de schade pas echt zichtbaar. Bomen zijn omgewaaid, dakpannen vlogen door de lucht... en in de regio Amsterdam vielen drie doden door de storm. Met code rood was het advies om binnen te blijven... en niet de weg op te gaan of de lucht in... Er waren wel mensen, de zogenaamde stormfreaks, waaronder de kitesurvers... die de kracht van de natuur juist wilden ervaren door juist het spektakel op te zoeken. Volgt u de uitgebreide reportage van onze collega's van NHTV... maar ook geschikt voor radio. Storm Juni trok vandaag met veel kabaal door Noord-Holland. Bomen vielen om, dakpannen vlogen van de daken en het openbaar vervoer werd stilgelegd. De heftige wind zorgde soms voor angstige momenten. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Uh, yeah. Wow! Oké, okay, nou, dat kon je dus wel zien. Lekker getuimd Munk. Oh nee. oh, nee, nee, nee, nee, nee, Kom, nee, nee, please, niet, please, holy shit, man. Onze luchtvaartverslaggever stond live bij Schiphol. Hier moesten piloten bij het landen rekening houden met windstoten tot wel 110 km per uur. Transavia-piloot Arjan Hiemstra was aanwezig om uitleg te geven over vliegen met dit soort windsnelheden. Een tijdje terug was dus Corrie met die zuid noordwestenwind westenwind en dan, hè? want er vragen ook veel mensen aan ons van leg dan eens uit... Wat merk je ervan als, als piloot en als passagier? Want dan zie je uh, een beetje nou, Als passagier merk je er niet zoveel van, omdat je als passagier niet naar voren uit het kan kijken. Dat kunnen wij natuurlijk ook, dat kunnen wij natuurlijk wel. Dus wij moeten dan proberen, uh, het, uh, het midden van de baan uh, proberen wij natuurlijk uh, uh, voor ons te houden. Nou, en dat lukt natuurlijk niet, omdat de wind van de zijkant blaast. Dus dan sturen wij een beetje met het vliegtuig tegen de wind in, zodat het vliegtuig nog steeds naar het midden van de baan gaat. Nee, start door. Hij start door, laten we maar Hij staat ja, even uit de weg gaan. Die hebben we waarschijnlijk ook al heel druk besproken voordat ze gingen landen van nou wat is er op het laatste moment een windvlaag komt, wat doen we dan? En je ziet nu zelfs gebeuren dat terwijl de wielen al op de grond waren geweest, dat er toch een windstoot kwam. Dat de piloot toch had besloten van ik ga toch liever doorstarten. Hij, hij raakte wel aan de baan. Hij raakte op, volgens ja. mij wel de baan aan, maar toch besloten heeft omdat dat op dat moment gewoon een veiligere optie is. Op Texel werden strandtenten en cafés bij de haven beschermd tegen wind en water met grote kisten en schotten. Het zijn Cupskisten vol met uien. Die hebben neergezet, opgestapeld en elkaar vastgeschroefd om te zorgen dat de wind niet vrij spel heeft op de ramen in het paviljoen, wat er normaal niet staat in de winter. En wat verwacht je van vanmiddag? Ja, veel wind. Ik hoop dat het minder is dan, uh, dan ze zeggen. Maar ja, het ziet er niet naar uit, hè? dus het wordt, het wordt uh, een pittig windje. Ja. Dus, uh, hoe gaat jouw middag eruit zien, de boel in de gaten houden hier? Nou, nee, we zorgen dat we hier om drie uur dicht zijn. Dat wij gewoon in ieder geval uh, niks kan meer weg. Alles wat los stond is uh, vast. En dan uh, gaan we af en toe even kijken of het, of het goed gaat. Want je wil niet, zoals we nu nog open zijn, uh, dat er wat gebeurt en paniek uitbreekt of wat dan ook. Dus uh, dat, we gaan gewoon dicht en dan uh, wachten we het rustig af. En hoe komen jullie dan aan zoveel uien? Uh, ja, mijn uh, vriend uh, van Tesselsen, boer Marco, die uh, belde en ik zei, heb je nog wat kuipskisten? Want we gaan de boel een beetje verzwaren, uit de wind zetten. Hij zegt, ja hoor. Hij zegt, wat ga je ermee doen? Ze wil er zand ingooien. Hij zegt, nou ja, goed, ik heb nog zat staan met oude uien. Dat weegt ook een duizend uh, kilo per kist. Dat is zwaar zat, zet maar neer. Hoe hebben jullie je voorbereid? Uh, we hebben schotten voor de ramen neergezet. En voor de rest, uh, we hebben een waterpomp. En ja, handdoeken hebben we klaar liggen voor, uh, voor de zekerheid. Ja. Uh, en die schotten hangen best hoog. Wat uh, verwachten jullie? Uh, we verwachten 2,50 meter ongeveer. In 2013 was het 2,74. Dus uh, nou, iets lager dan normaal. Maar uh, nou, we hebben in ieder geval een schot hangen. We gaan wel dicht voordat het hoog water wordt. Want anders kunnen we er zelf niet meer uit. En uh, ja, dan kijken we wel hoe hoog het wordt. Circusfestival Hilversum zou dit weekend van start gaan. met een spetterende première. Alle voorbereidingen waren klaar. Maar storm Juni gooit misschien wel roet in het eten. Sowieso zag het gisteravond uit. Ja. Schitterend. Absoluut. Helemaal er klaar voor. Nou, dit is uh, allereerst heel vervelend, maar vooral heel erg spannend. Uh, ja, wij hadden inderdaad, normaal doen wij het in de kerstvakantie. Spelen wij met het wintercircus. Uh, dat hebben we nu weten te verplaatsen naar de voorjaarsvakantie. Uh, maar goed, het is, het is heel erg afwachten. De tent is voor de zekerheid vastgeshort. Lampen, borden en alles wat los zit is ingepakt en staat in de tent. Het wordt heel erg spannend of, het, uh, of we het op tijd gaan redden, op de manier zoals we het willen. We zijn ook niet voor niets vanochtend om acht uur al begonnen. Met echt alles, uh, eh, nou, je hebt het zelf wel kunnen zien, alles uh, loshalen van elkaar, lampen omlaag. Zodat, in ieder geval dat, zodat de schade zoveel veel mogelijk te beperken. Voor nu hebben we besloten om de tent te laten staan, want de tenten zijn natuurlijk wel gebouwd om een storm te kunnen overleven. Daaraan twijfel ik niet zo. Uh, het gaat ons vooral nu heel erg om het materiaal binnen ja, en of we de première morgen op tijd halen. En vanaf een uur of twee kaarsjes branden, bidden, ja. dat het allemaal losloopt. Fingers crossed. Ja, zeker. Komt die! Oh. Jezus, ouwe. Kitesurvers in Hout, genoten van de hevige windstoten. De een na de ander duikt het water in om het gevecht tegen het water en de storm aan te gaan. Bij mij gaan echt alle alarmbellen af van niet het water ingaan, maar jullie denken we gaan er gewoon voor. Ja, Rob gaat als eerste nu even kijken hoe het is, maar volgens mij zijn de knopen al boven de 50. En dat betekent gewoon de storm is echt nu vlakbij en ik blijf aan de kant. Ik wacht even hoe ver dat hij kan komen. Als hij springt zometeen, dat kan je zo meteen zien. Hij zal zeker 18 tot 20 meter hoog komen, maar de afstand, en daarom moet hij nu eerst helemaal uitvaren. De afstand is ook dat je gewoon, Hij ja, vliegt gewoon 70, 80 meter deze kant weer op. En ja, dan moet je ook nog kunnen landen. Ja, je merkte het net al, hij trok heel erg hard door al. Ze dus wachten het even af en kijken even wat hij doet. Maar Er zijn ook een paar windsurfers met een grote grijns op hun gezicht te vinden aan de waterkant. Wat bezielt je met deze wind en deze aanstaande storm? Het is veiliger dan op het land. Ik kan niks tegen aanwaaien. Straks komen er echt windstoten van 130 km per uur. Maak je druk? Ik is dat straks. Nu nog niet. Wat vind je zo leuk aan? Ja, elementen, de wind, de storm. Mooi, hoe mooier, hoe beter. Dus, hoe harder het water, hoe beter voor jou. Ik vind het wel mooi, hè. dat is het mooiste. Ja, Zo is het inderdaad een extreme sport, Is dat, dat kitesurfen. En de KNRM die, die zei dat ook nog heel duidelijk gisteren. Ja, je kan niet tegen een kitesurfer zeggen... met harder wind mag je niet de zee op, want ja, dan vinden ze het juist leuk. Dan begint het de sport pas, Albert-Jan. Ja, maar je hoort het duidelijk aan, aan, aan, aan, aan deze service dat ze donders goed weten waar ze mee bezig zijn. En dat is natuurlijk dus wel belangrijk. Eerst, ja. eerst zoveel mogelijk meters maken de, op de zee op. Want als je dan één keer een sprong gaat maken... voor je het weet ben je tien, tien, tien meter weer dichter bij de kust. Dus als je het te vroeg doet... Dan hoef ik je niet uit te leggen wat de, wat de gevolgen zijn. Nee, dat is niet goed. Nee. Nou ja, Zandvoort uh, heeft ook uh, heel wat uh, schade opgelopen door uh, de storm uh, Younis. Zo ging uh, het, uh, de, zeg maar, de, de overkapping uh, bij, uh, bij Strijder van uh, Total. Ja. Die ging uh, flink heen en weer. Maar hij is nog wel heel, volgens mij, wel wat schade. Maar, uh, ik heb de beste gezien. Hij zit er nog steeds uh, op. En verder bij het Centerparks uh, Hotel vloog ook een stuk uh, dak eraf. Uh, bij het, uh, het flatgebouw op het uh, Badhuisplein ook het uh, dak eraf. Normaal gesproken als het dak eraf gaat dan uh, zijn er positieve berichten. Maar in dit geval dus uh, inderdaad uh, negatieve berichten. En onder meer op het uh, Mussenpad uh, was ook nog een hele grote boom uh, om, uh, omgewaaid... En verder ja, heel veel uh, hekwerk uh, van, van tuinen die hadden het uh, begeven. De schuttingen die lagen zo her en der uh, wel omgewaaid. in de was bij jou thuis? Uh, We hebben een zandbak. Een zandbak. Drie, drie verdiepingen in een zandbak. Ook leuk, ook ja, leuk. Ja, Daarom daar ben ik blij dat ik hier zit. Doet ja. Uh... Nee, oké. Okay. Nee, heel slim, <laughs> heel slim, heel slim. Nou, we gaan alweer op naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. Daarna zijn we er nog uh, twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Nu weer even wat rustiger wat betreft het weer. En ook rustiger wat betreft muziek met Cindy Loper. Second hand unwind It's